Jadie van Tijn met het NOS-journaal. Oostenrijk gaat toch geen grenscontroles invoeren bij de Brennerpas... de drukke grensovergang met Italië. Oostenrijk wil de controles langs de Italiaanse grens... vanwege de verwachte stroomvluchtelingen... die via de Middellandse Zee naar Europa komen. Doordat Italië maatregelen heeft genomen en de stroomvluchtelingen meevalt... zijn de controles voorlopig niet nodig. Niet alleen Italië was bezorgd over de Oostenrijkse plannen... ook de Europese Unie was er fel op tegen. Brussel wil een gezamenlijke aanpak... En geen maatregelen van afzonderlijke lidstaten. Bij een aanslag in Irak zijn minstens 16 Iraakse supporters... van de Spaanse voetbalclub Real Madrid gedood. Dat meldde Spaanse media. 20 mensen raakten gewond. De aanslag werd gepleegd in de stad Samara, ten noorden van de hoofdstad Bagdad. De terroristen bestormden het gebouw van een supportersclub van Real Madrid. Op het moment van de aanslag waren er 50 mensen aanwezig. De aanslag is opgeëist door de Islamitische staat. De gemeente Amsterdam wil het Nationale Holocaust-namenmonument... op de groenstrook langs de Weesperstraat plaatsen. Dat is ter hoogte van de Nieuwe Herengracht. Op het namenmonument komen de namen van alle Joden, Sinti en Roma... die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn weggevoerd... en om het leven gebracht. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar 16 mogelijke locaties voor het monument... nadat omwonenden bezwaar hadden gemaakt tegen de oorspronkelijke geplande locatie. Die was in het Wertheim Park in Amsterdam. Door de komst van het holocaustnamenmonument langs de Weesperstraat... moeten twee monumenten die al op die groenschok staan worden verplaatst. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Alleen in het zuidoosten kan een bui vallen. Morgen is er meer bewolking en in de loop van de dag vallen er ook enkele buien. De middagtemperatuur morgen ligt tussen de 10 graden op de wadden en 13 in het zuidoosten. Er staat morgen ook een matige tot krachtige noordwestenwind. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is het vooral nog erg druk in de buurt van Amsterdam. Op de A1 bijvoorbeeld van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden 10 kilometer. Op de A6 Lelystad Muiden voor knopend Muidenberg 4. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Amstelveen en de afrit Haarlem-Zuid 9 kilometer. Door een ongeluk, alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle staat tussen Soesterberg en knopend Hoevelaken nog 11 kilometer file. staat daar een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de n 201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 Welkom to het weekend. Aflevering 24 van deze mooie vrijdag 13 mei. En we hebben twee dingen vandaag. Het is vrijdag de 13e, maar dat is niet te stoppen. Want uh, onze sidekick is jarig. En de rest van de sidekickers zijn er ook niet. Ik weet niet waar ze zijn, maar uh... hey, ik ben het wel: er is er eentje nu 120 over de snelweg gaan rijden om hier te komen. En die andere die is nog lekker aan het eten, en die komen komt daarna. En dan gaan we er lekker feestje van bouwen. Want we hebben ook nog een DJ vanavond. En uh, wie deze DJ is, dat is nog een mystery guest, om het zo te zeggen. Dat gaan we pas bekend maken, zij er is natuurlijk. Hey, uh, wat hebben we vandaag allemaal? Nou, uh, de line-up van ons is een beetje anders geworden. We hebben best wel verhouds vandaag. Meer Hardwell. Uh, cheat codes, Mike Mago, uh, Nicky Romero. Don Diabo, uh, Major Laser. Alfita. Noem maar op, noem maar op. We zitten borden vol met muziek vandaag, zoals altijd. En uh, ja, ik presenteer het dit keer in mijn eentje even. Uh, onze Justin die is onderweg, die rijdt 120 zoals ik net al zei. En uh, nou, die zien we vanzelf al binnenkomen. En Quinten komt ook nog later. En uh, daarna komt onze goede vriendelijke collega van de Jurberg dan ook nog even langs als het goed is. Dus het uh, wordt weer hartstikke gezellig. Hey, uh, ik laat jullie niet langer wachten vandaag. We gaan gewoon lekker verder en we beginnen met Hardwell. En dat is dan niet de originele, dat is dan de Fatman Scoop. Don't Stop the Madness. Samenwerk met WWE. Dit is van Beachmasters, Welcome to the Weekend. Go, kanaal 40 106 bedreigen. Ik heb uh, Turn het af. W -w. Let's go. Dan we met ons hier op ZFM Beachmasters. En aangezien we er net zo lekker in zitten, gaan we gewoon lekker verder natuurlijk. Wil je met ons meekijken? www.zfm-live.nl Of alleen luisteren, ga dan naar www.zfmzandvoort.nl Dit is Quintino Escape. BFM Beachmasters, Quintino, Escape Into the Sunset. Hoi, hier op ZFM. Met uh, Into the Sunset Escape natuurlijk, niet te vergeten. Hé, hey, nummers mogen altijd. En wil jij straks natuurlijk de jarige Job nog feliciteren? Die komt denk ik tussen, nou oh, wat zijn, half negen en negen uur. Bel dan gewoon even gerust in de studio. Dat nummer is 023 57 30 393. Ik herhaal, 023 57 30 393. Hey, uh, en we kunnen wel blijven pompen de hele avond, maar dat werkt ook weer niet, weet je wel. Dus we hebben ook nog wat anders tussendoor. Want we hebben natuurlijk gewoon om half nog steeds het weer en het verkeer voor jullie... Dat uh, doen we. We hebben alleen helaas geen race-update vandaag... want uh, onze vriendelijke vriend uh, Tim Koemans die moet werken. En uh, ja, daar uh, kunnen we iets doen. Maar als je goed naar de Euro Breakdown hebt geluisterd... dan heb je alles meegekregen. En anders morgen tussen 7 en 9 wordt alles nog een keer herhaald... bij de Euro Breakdown in herhaling. En uh, ja, Max Verstappen doet het goed. zijn put, hoe is dat? Nou, nu ben ik wel even het kwijt. Gisteren was hij zesde in de vrije training. Tweede vrije training was hij achtste. Ik weet, die komt er wel, hoor. Geloof mij, bij dit seizoen staat hij nog op het podium... als het aan mij ligt. En uh, ja... Ik weet niet wie jullie nog meer op podium willen staan... maar stuur het even door via de Facebook. Nummertjes mogen altijd, daar houden we van. We gaan lekker verder met Alfita I'm so fly. from Beachmasters. Welcome to the weekend. Met uh, mij. I'm so fly. So sky high. There anybody to try to cut my wings...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 weer ZFM Fucker. Uh, natuurlijk Sidney Samson met Riverside, niet te vergeten. Die, uh, dat blijft de gouden oude echt bij onze ZFM Beachmasters, niet te vergeten. Hé, hey, uh, over Douwe Bob gesproken, want hij mocht natuurlijk door naar de finale, we zouden er woensdag wat over vertellen, maar dat ging helaas niet door. Maar Douwe Bob mocht door naar de finale, zover we wisten. Maar, ik kreeg een dag daarna een appje van iemand, en er staat, uh, Douwe Bob heeft drank mee naar binnen gesmokkeld. Ik denk, huh? Want het is uh, strange te verboden om achter de schermen bij, Douwe, bij uh, de Eurosong Festival uh, drank mee te nemen. Nou, dat was dus niet zo gewaardeerd daar. Maar de manier dat hij het deed. dat was gewoon leuk. Het bleek dus dat oude Bob. met, uh, hoe heet dat nou? Een plantenspuit vol met je neven had. En die plantenspuit. die heeft hij gewoon dus gewoon meegenomen naar binnen. en die heeft het plantenspuitje open En gewoon even aan iedereen daar. waarmee hij moest optreden, geschonken. Nou, dat is natuurlijk weer een heel, verhaal, heel, heel vreemd verhaal. Niet te vergeten. Maar uh, ja. Het Songfestival, hoe staat hij ermee voor natuurlijk? Het werd uh, vorig jaar december of uh, september. Uh, uh, we hebben het bekendgemaakt dat Bob uh, in het Songfestival zou doen, mee zou doen? Jorosongfestival zelfs. En uh, wij allemaal hopen van... Ja, hij gaat door in het finale. Ja, in het finale. gaat hij zeker halen. Makkelijk, zonder problemen. En wat doet hij? Hij knalt er even naartoe. Echt, uh, dat is geniaal. Ik zou zeggen, als jullie zondag en uh, zaterdag gaan kijken... Dus, um, wat is het nou? 9 uur wordt het uitgezonden. En dan gaan wij ook even... Straks een lekker nummer van Douw Bob draaien. Niet te vergeten. Wij gaan lekker verder met Cheat Codes criss Amsterdam met sex. Your last station is ZFM Beachmasters. Welcome to the weekend. Part 24. I was unforgettable. I want to do it again. You're crazy like an animal. And I don't want it to end. I'm sorry, can I sit down? Sorry. Welkom voor het weekend. Vrijdag 13 mei. Birthday bash. Mm. En het is uh, half, half alweer. Ja, het gaat zo snel die tijd. Je wordt er gewoon bang van. Dus uh, ja, wat heb ik voor je? Ik heb een uh, klein stukje weer en een klein stukje verkeer. Tenminste, verkeer, verkeer, verkeer. In ieder geval uh, het weer voor vandaag, het weer van Meteor Groep voor vandaag en uh, het weekend einde. Vanavond en vannacht uh, uit het noorden Wolkenvelden en later vannacht een plaatselijk buitje. De temperatuur daalt tot een graad of zeven. In het lange Pinksterweekend weekend af en toe zon, soms een buitje en bovenal te koud voor half mei. Het wordt in de middag ongeveer 12 graden en eerst waait het een stevig noordwestenwind. Tweede Pinksterdag neemt de wind af. Tot zover het weer van Meteor Groep. En uh, ik heb helaas nog wat files staan voor jullie. Op de A1 Amersfoort Amsterdam 21 minuten vertraging tussen Naar de vestigingen en Vechtbrug. Op de A1 Amsterdam Amersfoort 12 minuten vertraging tussen Hilversum Noord en Eembrug. Op de A2 Eindhoven Maastricht 9 minuten vertraging tussen Batadorop en De Hocht. Op de A6 Lelystad en Muiden, of Muiden 9 minuten vertraging tussen Hollandsbrug en Muidenberg. Op de A12 Utrecht Arnhem 48 minuten vertraging op Wageningen en Waterberg. De rechte rijstrook Het komt door uh, vier defecte vrachtwagens staat ongeveer een file van 10,9 kilometer, dus rij om. Op de A12 Oberhausen-Arnhem, 6 minuten vertraging tussen Beek en Zevenaar. En dan op de A28 utrecht Wolle. 35 minuten vertraging tussen Soesterberg... en Amersfoort-Vastort, Vastort, Vasthorst, Jezus. En dan op de A58 Tilburg-Breda, 14 minuten vertraging tussen Glorie en Gilsen. En uh, mocht je ook nog meer harder dan 130 rijden op de A27... zal ik een beetje remmen, want bij Act 58.1 staat er een... En uh, het wordt zo duur anders. En op de A29, Klaaswaal op hectometerpaal 91.0. En uh, als je ook nog uh, in de buurt van Zutphen rijdt op de N345... ...rijf het langzamer. Daar staan ze namelijk bij hectometerpaal 15.8. Uh, het bespaart zoveel geld, jongens. Hey, wij gaan lekker verder met uh, Fleur Perfume Emotional. Je luistert nog steeds naar van Beachmasters. Welkom to het weekend. Vandaag tot 10 uur. Dit is uh, Emotional. Pity one Why you try to hide it? Don't you know you got it all? I know when you're gone, you do your thing and you live like you won't. I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I say. Hey, Future Marvel Jack. Zie van welkom to the weekend. En het strand langzaam binnen hier. Het heeft heel even geduurd. Het komt vanzelf. Hey, uh, wat gaan we dat doen? We zijn hier tot 10 uur natuurlijk. Om 8 uur zal Redicted beginnen met draaien. Tot 9 uur. En uh, ja, uh, jij ja, bent ook aangeschoven. Goedemiddag. Hey jongens. Oei. Leuk, hè? Vind je? Nee. Uh, ja, ik leuk. heb al een uurtje alleen op zich. Ik heb al een uurtje meentje op Ja, ah, klassiek, ik heb eerlijk even gegeten met, uh, met ja, het meisje. Dus, uh, Daar hoort er ook uh, bij. Ik ben volle gast terug naar zand gekomen. En dat is het mooiste van alles, want die Quinten, die, uh, die jarig is, die is ook uit eten. Die is ook uit eten, <laughs> ja. ja. Die is ook komen, die hond. Want Gewoon we, uh, deze hele fucking uitzending voor hem is hij er niet. We hadden een hoop met hem geregeld, maar... Uh... Ja, nou, hij komt nog, zegt hij. Hij is onderweg met een krat bier. Kijk, dat is gunstig. Ja, dat is heel gunstig. Ja, dat komt allemaal goed. We, hebben natuurlijk, uh, we zijn vandaag wat lekker aan pompen. We begonnen met pompen en we eindigen met pompen. Pompen? Ja, pompen. Muziek pompen. Pom, oh, pompen. Nou, pompen wat dan? ja nee, eh, Om acht uur begint uw uh, dit met draaien. En Tot negen ook, uur. En die gaat ook pompen? Die gaat ook pompen. Twee verschillende stijlen en daar hebben we het zo nog wel even over. oké okay. We gaan gewoon lekker verder met Calvin Harris, Summer. When I met you in the summer.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 voor het derde uur 023 57 30 393. Nog een kleine vijf minuutjes, dan gaan we naar het nieuws. En daarna gaan we echt knallen pas. Het was hard wel met Telly En wij gaan zo voor gelijk nog even verder met Oliver Heldens, Benny Dance. En dan is het echt alweer tijd voor het nieuws. En dan zit het eerste uur. ZFM je van erover op. Wij zeggen natuurlijk, welkom Welcome to the weekend. We gaan verder met Oliver Heldens. Bunny Dance. Ik zit er alweer op. Eerst even nieuws, reclame. En dan zijn we met beetje terug. Met de DJ. Ik zeg uh, tot zo na het nieuws. Even kijken wat nu we nu allemaal gaan brengen vandaag. Dat is ook belangrijk. Je weet het maar nooit. En natuurlijk, het tweede uur natuurlijk dan de DJ. En het derde uur is onze jaar jopper, hoop ik. Ik hoop het tweede uur al, maar uh, ik kan wel meer willen. Tot zo.